Goedenavond, dit is CFM Politiek. Het is dinsdag uh, 26 januari. En we gaan uh, ons opmaken voor een uh, live verslag vanuit het raadhuis van de gemeenteraadsvergadering. Wat gaan we doen vanavond? Uh, we gaan uh, kijken naar de structuurvisie van Zandvoort, oftewel het Plus model uh, zoals dat genoemd wordt. Waar men uh, Hoopt grote investeerders aan te trekken en veranderingen te kunnen doorvoeren. Daarna komt de algemene plaatselijke verordening zand voor 2010 aan de beurt. Verwachting is dat daar nog wel wat discussie zal zijn. Want er gaat het een en ander veranderen, onder andere in de regels voor de horeca. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd agenda is niet zo erg lang, want we zijn al nu aangeland bij het een na laatste punt. Een initiatief raadsvoorstel parkeren. Heel leuk, het college kwam er niet echt uit. Dus hebben de raadsleden maar samen een werkgroep gevormd. En komen nu met een voorstel wat ze vanavond zullen gaan presenteren. En het laatste deel is parkeerregulering in de Oostbuurt. Ik ik heb me afgevraagd, hebben we nou ook al een Oostbuurt? Nooit van gehoord, maar uh, is ook wel bekend als het Groene Hart, oftewel Prinsessenweg, Julianenweg, enzovoort, enzovoort. Uh, daar komt parkeeroverlast, dat klopt, omdat in uh, andere gebieden al uh, parkeerregimes zijn ingevoerd en dan zie je de boel verschuiven naartoe. Uh, het is nog niet zo ver. Het, uh, de presentatie is overigens uh, vanavond in handen van uh, Joop van Essen, dondergrebber de Grebber. De supervisie over het geheel en technische ondersteuning is Pascal van der Beek. Totdat de burgemeester de aftrap geeft, draai je nog wat muziek, Pascal, maar dat klopt. Oké. Okay. Dames en heren Dames en heren Mag ik mag ik, ik, ik, ik moet u Ik schors De vergadering Ja, de vergadering wordt ogenblikkelijk geschorst. ...hadden wij bij geruchten overnomen dat het iets op de raadheid zou gaan verweren. Uh, als het goed is, uh, is daar uh, Joop van Nes, uh, commentator. Die zal uh, zometeen wel komen met uh, wat verslag van wat daar gebeurd is. Maar het ziet er naar uit dat uh, de raadsvergadering onderbroken is door een uh, groep mensen. Waarschijnlijk vanuit de horeca. Die uh, protesteren tegen de veranderingen in de algemene plaatselijke verordening. We zullen ja, later van uh, Joop horen wat er aan de hand is. Op dit moment uh, weten we het nog niet. Maar nog maar even muziekje draaien. The last time we ever met, but I know the reason why I keep your silence up, no you don't fool me, because the hurt doesn't show, the pain still grows, so stranger to you and me. Ja, uh, luisteraars, uh, um, zoals u gemerkt heeft, is de raadsvergadering uh, van vanavond nog niet begonnen. Er zijn een x-aantal problemen in het raadhuis. Een hele grote groep horecaondernemers is daar aanwezig die het niet eens zijn met de uh, voorgestelde APV die vanavond op de agenda staat. Uh, een van onze reporters is ter plekke en later zullen wij u daar verslag van doen. Graag tot straks. Here with Peter Gabriel, Tracy Chapman, Bruce Springsteen, and Yusin Dor We zijn nog steeds in afwachting van het gebeuren in de raadzaal. Ik kan u in ieder geval melden dat de um, horecaondernemers die op dit moment daar zijn, zich ernstig zorgen maken over de nieuwe a PV, Algemene Plaatselijke Verordening. En dan met name het gedeelte dat aangepast is ten aanzien van geluids, eventuele geluidsoverlast moet ik zeggen. Zij zijn bang dat uh, Zandvoort daarmee dood wordt gemaakt en zij protesteren daartegen. Maar op dit moment is ons nog niet duidelijk wat er exact aan de hand is in het raadhuis. Straks zal Don de Grebber, die zich op dit moment ter plaatse bevindt, uh, wat uh, meer verslag kunnen doen. En we wachten nog steeds op zijn komst. En in de tussentijd draaien wij nog enkele muzikale plaatjes voor u. Luisteraars, We zijn uh, wat meer op de hoogte. Don de Gerber is terug in de studio. Die is in het raadhuis geweest. Don, wat is er aan de hand? Uh, nou, de verzamelde horeca van Zandvoort... ...komt in het geweer tegen wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening. Er zijn strengere regels gekomen. Of die worden voorgesteld om die door te voeren. Uh, het schijnt dat in de afgelopen twee weken bij een paar horecagelegenheden gehandhaafd is... Uh, en uh, eigenlijk het samenvattend, ik heb hier een manifest voor me liggen. Ja, ken het. Uh, samenvattend, het bezwaar is dat het uh, willekeur in de hand werkt, omdat er uh, gaten in zitten in die regelingen, dat uh, cowboycultuur ontstaat, zoals ze dat zelf noemen, en dat het niet eens voldoet aan landelijke normen voor plaatselijke verordeningen uh, voor uw, uh, de ondernemers. Uh, ja. Volgens, volgens de ondernemers uiteraard. Ja. Wat ik hier zeg is allemaal voor de ondernemers. Uh, ze noemen er ook een uh, paar voorbeelden van wat ze noemen verstikkende werking van het APV. Evenementen, geluidsnorm is 75 decibel. Ter indicatie, dit is het geluid van uw wasmachine. Uh, dat is niet helemaal waar. Ik, ik, ik weet iemand die dat kan uitleggen. Ik kan het niet. Maar ik weet dat Jacques Jongmans kan uitleggen. Dat dat toch wel een redelijk niveau is. Maar goed, ga door. Ja. Want dat, nou ja, dat kijk, zijn. En dan komen ze met argumenten. Dat ze zeggen ja, uh, als je muziektent draait. Dan is er zo'n geluidsniveau. Dat je het tot in de buitenwijken van Zandvoort hoort. Uh, hmm. Waar is dan de, de, de gerechtigheid? De weer volgens de... Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Uh, je mag niet meer bepalen wat je zelf neerzet op je eigen terras. Dus binnen de lijntjes, bijvoorbeeld bloemstukken, verlichting en dergelijke... terwijl er voor deze grond wel enorme hoge precario-rechten ja, worden betaald. Dat is correct, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja uh, dat ervaren ze als een onrecht. Uh, bedrijven die geen overlast veroorzaken kunnen wel beboet of gestraft worden. Met andere woorden, motivatie of onderbouwing door de controle uh, is niet meer nodig... Ja. Ja. ja nou zo is het een hele lijstje ook ja, Wat gaat er nu gebeuren in het raadhuis? Nou op dit moment is een delegatie uh, Jij had al gezegd er zijn zo'n zo 50 horeca-ondernemers, ja. had je even snel geteld ja, ja. Er is een delegatie van bij de burgemeester op dit moment Buiten gestopt. de raadzaal dus? Buiten in zijn de raadzaal, kamer. in zijn eigen kamer. Ja. En daar... Uh, dus hij hoort uh, wel hun, hun, hun grieven Ja, daar wordt, hoort hij nu al deze grieven aan, maar het is uh, vier A4'tjes heb ik ja. hier uh, liggen. Dat uh, vrij grote, maar... Uh, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, ja, heb, ja, ik, groot ik heb het vanmiddag gezien. Ik ken het. Ik ken het stuk. Um, maar uh, kan de burgemeester ze uh, tegemoet komen? Denk jij? Ik, uh, ik denk het niet. Nee. Op dit moment, er ligt een raad. Het enige, voor. enige wat, wat in de commissie uh, naar voren is gekomen. is dat in de APV gaat nu de, het honden op het strand gebeuren. helemaal verboden worden tussen 15 mei en 15 ja, september. Ja, ja. Dat is het enige waarover gesproken is. En niet over het horeca sanctiebeleid. Nee, nee. Maar ja, de burgemeester heeft de mogelijkheid om de raad te vragen. Uh, om dit terug te verwijzen naar de commissie. Oké. Okay. Om alsnog die discussie dan te voeren over. De Want punten. die is niet geweest in de commissie. Nee, ik ben nee, er wel geweest klopt. Nou ja, er is natuurlijk voor de wijzigingen, voor zover het de horeca betreft. is er weinig draagvlak. Ja. Klaarblijkelijk. Nou, Duidelijk, ja. voor een burgemeester misschien wel reden ja. om te zeggen, joh, laten we nog eens daarover praten. Ja, hij, hij heeft altijd het goede voor, voor, voor de ondernemers in Zandvoort, ook voor de horeca ja. Dus uh, goed dat hij in ieder geval die delegatie aan wil horen. En ja, ik denk dat we straks wel uh, meemaken, Don, wat, wat er gaat gebeuren met ja. het agendapunt. En ja. dat ja. is dan agendapunt uh, 8. Ja. In eerste instantie wordt dan de uh, statuurvisie Zandvoort wordt behandeld naar, naar de normale openingen. En dan uh, komt uh, de APV aan de beurt. Uh, uh, ik vind het echt. Ik vind het spannend wat er gaat gebeuren. Het is, het is uh, buitengewoon. Dit, uh, dit hebben, ik heb het nog niet meegemaakt. Ik ook niet. Hier, ik woon dus. toch al een poosje in Zandvoort. Ja. Ik heb ook uh, het een en het ander meegemaakt. Maar dat uh, voor de raadsvergadering. de burgemeester. Ja. een delegatie wil ontvangen. die grieven heeft. naar, aanzien, naar aanleiding van een bepaald agendapunt. Ja. Ja. Want normaal mag je in de raad niet meer inspreken. Dat nee. gebeurt in de, in de nee. commissie. Uh, dat, uh, dat, dat, dat hij dat aan wil horen. Ja, dat, uh, ja. ja. ja ik sprak. Ik eventjes uh, met uh, Belinda en met met uh, Gurelson, ja, Gurelson en Jan Bluis. en Gertjan Bluis. Uh, ook voor uh, de raadsleden zit een verrassing. Die wisten eigenlijk niet zo goed wat ja, er gaande nee, was. Allemaal. Ze hebben het ook geheim gehouden. Ja. Er werd mij op het hart gedrukt om absoluut geen ge, niet te lekken. Dat heb ik nee, ook niet gedaan. Nee, er nee, is niet gelobbyd. Dus, en, nee, dat is. Uh, ik, ja. We moeten het afwachten, denk ja, ik. Dan. Gaan het even afwachten. Ja, Belinda vroeg nog wel of we wel genoeg muziek hadden. <laughs> <laughs> Daar maken nou, ze zorgen over. Pascal, Hoe zit dat, Pascal? Muziek heb ik wel genoeg bij me in ieder geval. Dus nou, we kunnen voorlopig wel... Uh, Laten we dan blijven. maar even naar nou wat muziek gaan luisteren. Ja, dus graag tot straks. van de voorzitter en dat is de burgemeester heeft geklonken. We gaan naar het raadhuis waar waarschijnlijk nu de raadsvergadering gaat beginnen. Dames en heren, ik heropen de vergadering mijn excuses voor deze schorsing en de tijdstuur en wij gaan met de agenda beginnen. Daarmee is de opening wel geweest. Meneer Paap, VVD, heeft zich afgemeld. Geen andere berichten van verhindering heb ik gezien. Agenda punt 2. De voorzitter. Voorzitter, voorzitter. voorzitter wethouder. Meneer Baalberg-Wils. Het is te doen gebruikelijk dat degene die de schorsing aanvraagt, na afloop van de schorsing, toelichting daarop geeft. Bent u voor, van, van zin dat te doen? Uh, als u erom vraagt, zeker. Maar we kunnen het ook zo afspreken. Goedenavond, meneer Bluis. Ik had u nog niet gezien. Uh, dat we dat bij agenda punt 8, als u tenminste deze agenda intact laat, bij uh, punt 4, uh, dat ik dat nader toelicht. Want wij hebben nu overleg gehad met een afvaardiging, uh, en ik neem de inhoud van, of de strekking van hun verzoek was eigenlijk om uh, het voorstel aan te houden, maar ik heb uitgelegd dat wij in een uh, traject zitten waarin iedereen op een bepaald moment inspraak heeft. En dat betekent dat zo'n voorstel uiteindelijk alleen de raad op basis van inhoudelijke argumenten kan doen. En niet door belangengroeperingen. Dat is de strekking. De loting. Als het op stemmen aankomt, beginnen we met nummer 17. Dat is meneer Suttorp. Ja. Ik weet niet of dat zo is. We gaan naar agenda punt 3, ingekomen stukken en mededelingen. Zijn er naar aanleiding van de ingekomen stukken vragen uwzijds? Nee? Uh, meneer de Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik uh, zou graag op de, uh, bij de um, ingekomen post zou ik. Uh, Nummer 2010-287-287, de brief van uh, Sportvereniging, uh, Voetbalvereniging Zandvoort, zou ik op de eerst mogelijke agenda willen plaatsen van de Commissie Raadzaken. Ja, dat is aanstaande dinsdag al, uh, meneer Rode. Uh, we gaan kijken of dat mogelijk is. Ja? Meneer Blaas, Ja, het staat niet op, uh, bij de ingekomen stukken, maar wij hebben afgelopen maandag uh, een brief van het college gekregen over het budget, kust en boulevards. En eigenlijk zou ik het aan de agenda willen toevoegen, omdat het uh, hier betreft uh, budgetten die, uh, die het college denkt zo te mogen invullen, terwijl wij ons afvragen of dat, of dat zomaar kan. Dus, is het een idee om ook daarvan te kijken of we dat bij de eh, commissie of Planning en controle kunnen behandelen? Nou, liever niet kijken, want op het moment dat ik niet snel genoeg reageer, is het college gemachtigd om geld uit te geven. Waarvan wij vinden dat het gebudgeteerd is aan, aan de raad, mede in het licht van het feit dat deze raad heeft gevraagd om ten aanzien van deze, deze uitgaves uh, met een raadsvoorstel te komen. Dus als u kunt toezeggen dat we het gewoon in planning en controle uh, kunnen behandelen, dan... Uh, ik kan het niet toezeggen. Uh, het enige uh, wat ik kan toezeggen is dat we een verzoek neerleggen bij de commissie. Maar de commissie beslist hoe de agenda is. Dus ja. ik wil niet buiten mijn verantwoordelijkheden en taken treden. Is de commissievoorzitter van Planning en Controle? Uh, nee, we gaan hier niet apart vergaderen. Nee, maar, nee. Nee, maar Bluis, het college. Het punt is duidelijk. Ja, maar het college heeft toegezegd. De raad meneer heeft meneer Bluis, gevraagd om. We gaan niet inhoudelijk op het stuk in. Uw standpunt is duidelijk. U pleit ervoor om het naar de commissie te gaan. U heeft net ik heb aangegeven. Wij zullen dat verzoek daar neerleggen. En u daarbij de tip gegeven dat de commissie uiteindelijk degene is die ja. dan het aan de agenda toevoegt. Ik wil, ik wil nog even zeggen dat, uh, dat ik ook vragen daar via de Griffie al over heb gesteld. Dus men is op de hoogte in het huis over uh, waar het om ja. gaat. Dank u wel. Meneer Simons, voorzitter, dank u. Uh, ...op uh, de lijst met ingekomen post... ...daar staat uh, stuk uh, 2009... 8141. ...dat is een uh, brief van de gemeente Bergen... ...van uh, 30 november... ...als afdoening staat er... ...voor kennisgeving aannemen... ...en... ...ik wilde daar graag even op ingaan... ...als ik de motie zie... ...en uh, beleef... Uh, ...dat gaat over sociale aspecten in de samenleving... ...dan zou ik even willen meegeven aan de raad... ...overwegende dat... ...zat er in de motie, er zijn zes punten. Het Rijk maatregelen moet nemen om de Rijksfinanciën op orde te krijgen. Dit vermoedelijk leidt tot een fors lagere uitkering aan de gemeente. Een steeds groter deel van het gemeentebudget besteed moet worden in de sociale sector. Iedere gemeente door de lagere uitkeringen uit het gemeentefonds gedwongen kan worden... ...om over te gaan tot pijnlijke ingrepen... ...in het plaatselijke opgebouwde netwerk CQ-Vangnet voor de sociaal zwakkere. Daardoor aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan tussen het sociale netwerk in de verschillende gemeentes. Dit uit oogpunt van rechtsgelijkheid ongewenst is. Spreekt hij mening uit dat... ...als er niet te ontkomen valt aan pijnlijke ingrepen in het sociale netwerk... ...dat de gemeenten hebben opgebouwd het Rijk daar zelf rechtstreeks de verantwoordelijkheid voor dien te nemen... ...en deze verantwoordelijkheid niet via een indirecte weg... ...door een forse vermindering van de uitkeringen aan de gemeente ...bij die gemeente mag neerleggen. Misschien de gemeente Bergen die verzoekt deze motie ter kennis te brengen... ...van de ministeries en andere gemeenten met het verzoek om adhesie... En, uh, ik zou dus willen vragen, voorzitter, om adhesie van deze raad, want wij denken dat wat er aan zit te komen met de bezuinigingen, dat het een hele belangrijke factor is. Meneer Simons vraagt aan uw raad om in plaats van kennisgeving aan te nemen adhesie te betuigen. Wilt u het hier bespreken of moet het naar de commissie raadzaken? Naar de commissie? Ja, gaan we hetzelfde verzoek, dezelfde route, commissie bepaalt. Andere? Mevrouw Gurdensson. Geen inkomen stuk, maar een mededeling, voorzitter. Um, soms is het wel eens goed om even terug te kijken, zeker als je een aantal artikelen op internet voorbij ziet komen. Zo was er vandaag uh, stemming in de Tweede Kamer, waarbij stemming 31.998 is aangenomen. Zijn de wijziging van de wet geluidhinder? Verduidelijking, de twaalf dagen regeling met betrekking tot internationale racequies. Dat wetsvoorstel is aangenomen. Ik denk dat we dan even moet terug moeten kijken naar 6 maart 2007. Waarin deze raad een motie heeft aangenomen. Waarbij het college wordt opgeroepen alle acties te ondernemen. Bij Tweede Kamer en Ministerraad om de benodigde wetswijziging tot stand te doen komen. En gaat over tot de orde van de vergadering. Waarbij deze oproep in ieder geval tot uitvoering is gebracht. Ja, dat deel ik. En, uh... Ik had het bericht ook in een flits gezien. Maar u heeft gelijk plezierig dat u het even noemt. Meneer Drommel, mededeling. Dank u voorzitter. Ja, ik heb ook een mededeling. Afgelopen weken zijn we geconfronteerd met vervelende sneeuwval. Ook leuke sneeuwval, maar vooral de wegen was het erg vervelend. En ik heb kunnen constateren dat veel belangrijke wegen... bij nachtend ontijd schoongemaakt zijn en sneeuwvrij gemaakt zijn... door het team van de gemeente Zandvoort. En ik wou graag daar onze complimenten voor brengen. Tot juist ook dat team vervelende tijden, rare ogenblikken... in staat is geweest. Meer nog dan de randgemeentes. Dus graag onze complimenten aan deze gemeente... wat dat betreft. Hartelijk dank. Het college is u al voorgegaan... maar zal deze complimenten ook doorgeven. Dank u wel. En wij delen ze. Anderen... in uw richting nog mededelingen? Korte mededelingen? Dan wethouder Bierman. Dank u wel, voorzitter. Een geruststellende mededeling voor u. Het betreft hier... Uh... Het Gertebach College, wat uh, twee dagen achter elkaar... ...de 21 januari en 22 januari in het Haarlems Dagblad aan de orde is geweest. En waarbij waarschijnlijk uh, althans uh, via de journalistieke vrijheid... ...er misschien een uh, beetje wit zou kunnen zitten. Dus aan de ene kant uh, de locatiemanager van de school... ...en aan de andere kant uh, voorzitter van het college van bestuur. Ik kan uh, u uh, bevestigen dat hier geen sprake van is... ...en dat iedereen dus wacht... ...op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek... ...zoals u ook in de brief van mei uh, is uh, voorgesteld. Uh, er is in, het, uh, in de krant een uh, volgorde gesuggereerd... ...als dat de een op de ander reageert. Ook daar is helemaal geen sprake van... ...die twee dingen zijn naast elkaar ontstaan... ...en uh, leiden dus niet tot speculaties bij ons... ...en ter geruststelling wilde ik dat u nog even meedelen. Dank u wel, portefeuillehouder. Kijk nog even rond... Dan is dit agendapunt behandeld en gaan we door naar agendapunt 4. Dat is vaststellen van de agenda. Diverse handen zie ik. Maar ik had er zelf ook nog één, maar die zal ik even parkeren. Even zien. We beginnen met meneer Kramer. Ja voorzitter, ik had voor deze vergadering een interpellatie aangekondigd over het horeca sanctiebeleid... Alleen ik heb van de week vragen gesteld aan u en ook aan de afdeling en ik heb daar geen antwoord op gekregen en ik zou graag willen weten waarom niet. Ik doe dat even uit mijn hoofd. Volgens mij is het zo dat wij ernaar streven om binnen een viertal weken die vragen beantwoord te krijgen. Dat is de algemene termijn en als u dus vorige week vragen heeft gesteld, dan kan ik mij voorstellen dat wij nog niet voldoende tijd hebben gehad om die te beantwoorden. Ik heb het antwoord van de Griffie namelijk gehad, dat mijn vragen niet zou beantwoorden, maar dat ik bij u zelf langs moest gaan. Dus nee. ik wil graag weten hoe dat dan zit. Nou, zo is het echt niet. Even los van dat er wel een afspraak is gemaakt, ja. Ja, maar dat gaat over andere dingen. Nee, u krijgt gewoon antwoord op uw vragen. Wat, dit, wat heeft dit met het agendapunt verder te maken? Nou, burgemeester, ik heb daar in de commissie nogal aandacht voor gevraagd, uh -huh. omdat ik... ...omdat ik uw handelswijze namelijk niet zo zie zitten. En ik wilde graag een interpellatie doen... ...maar ja, als ik de antwoorden niet krijg... ...dan kan ik er geen interpellatie erover houden. Goed. Daarmee... Dus ik wil dat wel graag aankaarten voor de volgende raadsvergadering... ...dat het in ieder geval op de agenda komt te staan... Hoor ik aan sanctiebeleid. Dat was hem wat u betreft? Ja. Wie had er nog meer zijn vinger omhoog? Meneer Paap, Sociaal Zandvoort... Dank u voorzitter. Ik wil vragen om uh, het vaststellen van de agenda om punt 8, punt 7 te laten worden. in punt 7, punt 8. Dat we eerst het APV doen, want er zijn hier heel veel mensen die denk ik uh, daarop uh, wachten. En uh, degene die dan nog de structuurvisie willen volgen kunnen gewoon blijven zitten. Dank u wel. U mag het... Uh, uw voorstel is om 7 en 8 te wisselen. Dat kan... Ik heb het idee dat er ook veel mensen voor de structuurvisie komen. Dus ja, zegt u het maar. Ja? Dan wordt structuurvisie 8 en algemene plaatselijke verordening 7. Ik was nog aan het rondkijken. Meneer Stammis. Dank u wel, voorzitter. Het gaat over agenda punt 10. Het parkeerbeleid Oostbuurt... Uh, hiervoor is een nieuw uh, voorstel gekomen ter 11 e uren. Dat hebben we gisteravond binnengekregen. Het is een uh, nogal uh, omvangrijk uh, voorstel. Ik bedoel, men stelt hiervoor om een, een, een belgebied te maken voor een, uh, een, toch een belangrijke plek uh, rondom het centrum. Ik vind eigenlijk dat uh, het, is hier, het is hier gebruikelijk is in, uh, in het huis dat wij de stukken ruim van tevoren krijgen. En uh, dan een stuk gaan, te gaan behandelen wat we een avond van tevoren uh, hebben gekregen. Om dan nu even hapsnap uh, een, uh, een beleid voor de Oostbuurt in elkaar te timmeren vanavond. Dat gaat mij te ver. Dus mijn verzoek is om dit agendapunt te verschuiven naar de eerstkomende uh, commissie. In die zin, ik, ik zal even aansluiten. Agendapunt 10 is er wat, uh, dus aanstekens vrijblijvend opgezet. Omdat er geen voorstel ligt. Het ging om... Het eh, vervolg van de commissie waarin werd gezegd... misschien moeten we dan nadenken over een zogenaamd belvoorstel. Eh, daarvan heeft geen uwer gezegd dat ga ik indienen. Dat betekent oh, eigenlijk... Sorry. Oh. Even, ik... Meneer Van Deursen. Ik reageer even op dat moet even nu indienen. En nu schiet me even iets in het verkeerde keelgat. Na de discussie heb ik gevraagd, moeten wij dit indienen namens de raad even procedureel? De wethouder heeft gezegd, nee, wij maken dat voorstel klaar dat er geen verkeerde dingen in staan. Wij zouden niet zeuren over een straatje meer of minder. Dus ik verwacht een voorstel. Nou, komt het voorstel vrij laat. Ik heb het niet ingezien. Ik, vlak voor de vergadering kon ik nog zien dat er geen raadvoorstel bij zat. Uh, maar daar moeten we dan maar voor schorsen om het te maken. Want we hebben het in de commissie uitgebreid besproken... Het zou uitgewerkt worden? En ja, als er dan een handtekening ontbreekt van iemand die het in had moeten, die nou had ik het graag even geweten. dan hadden we die handtekening wel gezet. Nee, maar even het is mooi dat we de discussie. Dus ik wil hem in ieder geval wel behandelen. Ik, ik wil u zeggen dat u uw handtekening eronder gaat zetten. Dan is dat pretelijk geregeld. Ja. En dan kan het gewoon op de agenda als initiatief voorstel. Want dat is even een formel iets. Als je dat niet doet, gaat zo'n heel puntenvernieling in. Daarom stip ik het aan. En ik ken u, dan heeft u de gelegenheid om nog eens over na te denken. Nou, klopt dat, meneer Van Deursen? Maar als die vraag zich gewoon op de agenda staat, dan bespreken we het. Nee, maar dan, meneer Van Deursen, is degene die zegt, het initiatiefvoorstel uh, ga ik tekenen. Daarmee kan het aan de agenda punt 10 worden toegevoegd, want dat is dan het agendapunt. En dan kunt u straks inhoudelijk praten over, wat meneer Stammers ook zei, is dat verstandig, ja of nee? Ja? Meneer Kramer? Het enige wat natuurlijk nu opmerkelijk is, is dat punt 10 is blijven staan over dat... Dat zeg maar het pap En daarvoor in de plaats eigenlijk het belregime gekomen. Dus nu staan er eigenlijk twee punten op de agenda. Wat in mijn optiek gewoon dus niet kan. Ja, je je Even, kan het dan als, als een ander amenderen op het voorstel van het BEL. Maar uh, want dit, zou af, dit zou er in feite af moeten. Ja dat klopt. Er had ook BEL moeten staan. Dat heb ik net geprobeerd oh. uit te leggen. En dus was er eigenlijk geen voorstel. Daarom kwam ik bij meneer Van Deursen. Die zei van ga ik tekenen. En dan staat daar het voorstel wat uiteindelijk is ontwikkeld op het laatste moment. En dat kan nu als agenda punt 10 zo worden behandeld. Dus alleen als belregime Oostbuurt. Daar heeft u gelijk in. Dus dat probeerde ik met u te delen. Is dat akkoord? Ja? Ja, voorzitter, ik ben alleen bij interruptie... Ik ben alleen dan erg, even, meneer Kuiken. Ik ben alleen erg benieuwd of u voldoet aan alle afspraken die wij over het indienen van voorstellen, cetera procedureel gemaakt hebben en of het allemaal klopt, daar dat ben ik benieuwd naar. dat is op dat moment denk ik de inhoud van de onderwerpen straks. Anderen naar aanleiding van de agenda inmiddels niet meer? Goed, dan is de agenda op deze wijze vastgesteld en voor uw beeldvorming geven, dan gaat agenda punt 7, de algemene plaatselijke verordening agenda punt 8, de structuurvisie 9 en 10 blijven hetzelfde Dan gaan we door naar agenda punt 5, vaststellen notulen van 8 december 2009. Heeft één uur daar vragen over? Meneer Bluis. Houdelijk, wat wil ik er over zeggen? Uh, wij hebben een uh, motie uh, van uh, wantrouwen tegen wethouder Tatis ingediend... ...en dan krijgen we een, uh, een antwoord van de wet, wethouder... ...alsof dergelijke moties uh, inflatoires zijn... Dus Ik heb dat maar laten lopen. Ik denk, ja, het zal allemaal wel. En dan vervolgens wordt er gesteld, een maand na zijn aantreden... werd er ook een zo'n mo motie van wantrouwen ingediend. En uh, dan denk ik, ja, dat klopt allemaal niet. Ik had die avond geen zin om daar weer op te gaan reageren. Ik had liever dan een inhoudelijke reactie gehad op de punten die wij hebben opgenoemd. Maar schijnbaar zijn wij te min om daar goed antwoord op te krijgen. Maar ik wil wel even rechtzetten dat wij... Dat het de eerste motie van wantrouwen en de enige motie van wantrouwen tot natuur tegen de wethouder is geweest. En dat de gedachtegang dat, dat wij alleen maar moties van wantrouwen tegen hem indienen. Bijvoorbeeld na een maand. Maar wat hebben wij na een maand gedaan? Toen hebben we aan de gemeenteraad van Zandvoort gevraagd om... ...goed inhoudelijk, Bluijs, met alle... Partijen, ...ja, maar ik wil dat het rechtgezet wordt... ...want anders staat er, staan er dingen en er worden dingen gezet... ...en ik dan wil ik u ook nog even over aanspreken. Het, het gaat erom, is het onjuist weergegeven? Ja, het is heel, nee, het is juist weergegeven... ...maar ik mag inhoudelijk reageren op de natuur. dat mag ik. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling... Ja, ...en dat, dat ik u enige vrijheid geef, is tot hier aan toe... ...maar u maakt er een heel betoog van... ...en dat is niet wenselijk, denk ik. En ik kijk rond, of dat bevestigd wordt of niet... De essentie van de is steeds staat daar compact weergegeven datgene wat is besproken. Nou, dan zegt u van ja, dat u de beeldvorming wilt beïnvloeden. Dat is een ander aspect, maar dan moeten andere media voor nee, u. U zit hier ook, u zit hier als, als, uh, als voorzitter van de raad om ook de procedures en de inhoud van de gesprekken op, op, op, in de goede banen te leiden. En u weet ook dat je altijd inhoudelijk nog op de natuur mag reageren. En ik wil uit de weg hebben geruimd alsof het CDA alleen maar op de man uit is. En dat wordt dan gesuggereerd in, in, in wat, wat de heer Taters zegt en ook wat de heer Paap zegt. De zoveelste motie, we hebben er maar één ingediend. En wat wij juist steeds doen, wij zijn steeds op inhoud bezig dat, dat geweest. Heb ik, zie, dat heb ik, niet. ik heb ook gezegd, dreiging van moties, daar is het CDA heel goed in. Ik rond de discussie af. Anderen nog, naar aanleiding van of inhoudelijk? Dat is niet het geval, daarmee is... ...dit onderdeel vastgesteld... ...en gaan wij naar agenda punt 6. Geen hamerstukken... ...dus... ...dat kan ik niet vandaag hameren. En... ...dan is... ...agenda punt 7 gewijzigd... ...de algemene plaatselijke verordening... ...aan de orde. En... ...in die... Uh, zaak zie je dat even terugkomen op net ik wil graag dat de Griffie uitzoekt of wij wel of niet inhoudelijk op notulen mogen reageren want ik vind het dat u wel heel erg kort door de bocht gaat in deze ik was bezig met de algemene plaatselijke verordening en u heeft voor u gekregen vandaag een aantal stukken u heeft een brief van meneer Demmers gekregen met een aantal zaken erin. Ik zal een aantal aspecten uit die brief straks in de beantwoording meenemen. Want je ziet daar, zoals ik er naar kijk, een aantal processen door elkaar heen lopen. U heeft, en dat ligt voor u, nog een brief van het college gekregen. Ja, die is per mail verstuurd. Dat is het gele vel. Maar ik, ik zal een aantal zaken, dat zeg ik toe, gewoon met u doornemen. Het college heeft ook nog een brief gestuurd en in de haast om die brief begin vorige week bij u te krijgen, is er in dat proces een hiccup geweest. Vandaar dat hij nu per mail is gestuurd, maar ook nog een keer eh, op uw bureau is neergelegd, waarin eigenlijk de technische punten en een ander belangrijk punt over de honden nog eens zijn toegelicht. Als u zegt ik wil even een leespauze, dan kan dat. Als daar behoefte aan is, ja, dan eh, een minuut of vijf. Dan schors ik vijf minuten. Eerste schorsing. Nou ja, we hadden net al een slanghouse. Ja, met hetzelfde onderwerp weer. De APV. De APV, maar dan de honden. Daar is in de commissie uiterlijk over gesproken. Over het algemeen was het teneur in die commissievergadering dat men eh, tegen dat voorstel was van, van het college. Ja. Het college dat, uh, heeft natuurlijk de APV aangepast... naar aanleiding van uh, bevindingen van ambtenaren. En... De commissie was het niet mee eens. En dat staat nu op de agenda. Dat is ook een bespreekstuk geworden onder andere. En vandaar deze brief denk ik. Want uh, de commissie wilde eigenlijk. Dat uh, APV artikel niet wijzigen. Men wilde dat uh, mensen met honden. Tussen 7 uur s avonds. En 7 uur s ochtends. Uh, op het zand mochten komen. Ja. En ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar uh, het college wilde dat heel anders, duidelijk. Die wilde tussen 15 mei en 15 september überhaupt geen helemaal bestand. Ja, dit, dit, ik vind het sowieso moeilijk, want ik kom nog wel eens op strand zomers. En tussen 7 uur s morgens en 7 uur s avonds lopen er ook honden. Zeker, 100 procent. Het wordt nauwelijks gehandhaafd. Nou, ik weet wel... Als gevallig de politie jeep langskomt en er ja. loopt iemand met een hond, dan wordt hij wel even staan Als hij ah, dan bijna wil wil onder met die hond Als hij bijna onder hun jeep komt of zo. <laughs> <laughs> Ik heb het wel eens gezien hoor. <laughs> ja. Maar dan wordt er wel vrienden gevraagd: wilt u alstublieft met die hond van de stand ja, gaan? Want het is zo.